...krijgen voorrang. Er komen geen Amerikaanse troepen in Venezuela... ...zolang de vicepresident van het land doet wat wij willen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump tegen de New York Post. Hij zei eerder al dat Amerika het land tijdelijk gaat besturen... ...nu hij de Venezolaanse president Maduro heeft laten oppakken en meenemen. Ondertussen stromen de reacties op die arrestatie binnen. Volgens de Duitse bondskanselier Merz... heeft Maduro zijn land in het verderf gestort... en is hij bovendien niet op een eerlijke manier aan de macht gekomen. Hij hoopt dat er nu een eerlijk verkozen regering komt. En de Britse premier Starmer zegt geen traan te laten... om het einde van het regime Maduro. En het is Gian van Veen niet gelukt om het WK darts te winnen. Hij verloor in Alley Pally met 7-1 van Luke Lidler...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 Yo, this is Hilo. Hey, this is Frankie Risardo. What's up, this is AfroJet. Hey, we're Dimitri Vegas en like Mike. The biggest DJs in the mix. 538, dance departments. This is the dance department hot mix. Onze gast van vanavond liet 2024 ontploffen met deze track. Een tune die op de dansvloeren over de hele wereld zijn werk deed. En laten we even iets rechtzetten, hij was eerder dan Kiki. Met zijn remix zette hij de scene op scherp, Ging wereldwijd viral en bracht deze sound helemaal terug. We hebben het over Lovestruck. En als je denkt, die naam heb ik vaker gehoord, dat klopt. Afgelopen zomer draaiden we hier op 538 deze track van hem op. Deze man blaast de echte jaren 90 sound weer nieuw leven in. Zijn reworks gaan door het dak en hij krijgt support van zwaargewichten als Adam Beyer en Patrick Topping. Volgende maand staat hij bij mij in Rotterdam bij A State of Dreads. En hij begint 2026 al goed. Want gisteren trapte hij het jaar af met een groot nieuwe release. Nu, in de Dance Department Hot Mix. Een uur lang. Lovestruck. naar de exclusieve opmix gemaakt door Lovestruck. De allereerste van het nieuwe jaar. Ik sprak hem deze week en hij vertelde me hoe hij zijn auto nieuw gevierd heeft. I was actually working on New Year's Eve, so I work in a supermarket. So I get to practice my dance moves while I'm actually stacking the shelves. So yeah, nothing really exciting. We hebben lovestruck love struck in onze hot mix, omdat hij vorig jaar heel succesvol was vanwege zijn versie van What a Girl to Do. Hij vertelt zelf waarom hij een eigen versie maakte. Yeah the original melody is so iconic and catchy. I mean Bass is a genius, musical genius. So when I wrote it, I wist knew I was on something special. I played it to my daughter at the time and she was going, oh that's great that is. So like, she didn't really seem that interested. But yeah, it was really, it's been really uh iconic and I'm just grateful for everyone that's played it, supported it, like yourself and here on 538, it's just been unreal. New veteran Love Struck in the hot mix by Father the Up Dance Department. 538. Je luistert naar een nieuwe hot mix Een uur lang de Engelse DJ en producer Lovestruck. En er komen een hele hoop positieve berichtjes binnen. Heerlijke mix dit. Als dit niveau het hele jaar wordt aangehouden, dan wordt het een heel mooi 2026. Dat is Jacco. En Christine zegt, uh, ik ga heel erg lekker hoor. Toch maar even de stad in. Dat komt door deze mix. Nou, heb fun Christine. Wij gaan verder met Lovestruck in het 538 Dance Department.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 Department. Je bent in de hotmix met Lovestruck. Ik ben Armin van Buren en namens het hele team een heel gelukkig 2026. Deze hotmix en onze jaarmix van 2025 kun je terugluisteren op 538.nl of mijn eigen mixcloud. En vergeet ons ook niet te volgen op Instagram, at Dance Department Official. Nu verder met Lovestruck in de hotmix. Lekkere mix dit toch? Het is Lovestruck in Dance Department. Mark de Engelsman deze week. Hij vertelde me over zijn persoonlijke hoogtepunt van 2025. Me last year was in 2002, I think it was. But my next aim is to conquer the world. So let's see if happens. <laughs> But yeah, it's amazing. Thank you so much. En wat hoopt hij dat er in 2026 gaat gebeuren? Yeah, I'm really excited for this trip. Walking with elephants. I just hope everyone enjoys it out there as much as I did making it. Um, I'd love to play it Tomorrowland, but the fact I'm getting to play a state of trance with yourself and loads of unbelievable acts is another dream come true for me. I'm forever grateful for that. New Veteran with Love Struck by Dance Department. Van deze week. Die was in handen van Love Truck. Deze hotmix en alle andere shows... ...kun je elke week terugluisteren op 528.nl... ...of mijn eigen mixcloud. En op de hoogte blijven van onze playlist en ander dance nieuws... ...volg ons op Instagram... ...at Dance Department Official. Er is maar nog één ding. Dank aan het hele Dance Department Team... ...Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners... ...Kees van der Zwan, Quincy Truno en Lies Stroba. Ik ben er volgende week weer. Voor je op 538. Fiesto, bring me to life. Jouw hits, jouw 538.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 Begin het jaar stijlvol met een nieuwe interieur. Bij Goossens shop je nu alle meubels met 10% korting. Kom naar de beste woonwinkel van Nederland. Of shop op goossens.nl. Winkelweken bij Grando. Laatste kans op feestelijke jubileumdeals. Zo, voor jou dame. Wow.